Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Manny Sampersen met het NOS Journaal. President Biden heeft er bij de Israëlische premier Netanjahu... opnieuw op aangedrongen dat burgers in Gaza moeten worden beschermd. De twee leiders spraken elkaar telefonisch. Biden vroeg in het gesprek niet om hun staak te vuren. Wel kwamen de doelstellingen van Israël in de oorlog ter sprake... net als de noodzaak om de mensen die door Hamas zijn gegijzeld... vrij te krijgen, meldt het Witte Huis. In Sri Lanka zijn afgelopen week bijna 15.000 mensen aangehouden bij een grote politieactie tegen drugs. Onder hen zijn ruim duizend verslaafden. Zij worden naar een afkikkliniek gebracht. Bij de actie is volgens de politie 440 kilo aan drugs in beslag genomen, waaronder cannabis en heroïne. Critici zeggen dat vooral gebruikers en dealers zijn opgepakt en dat de grote drugshandelaars in Sri Lanka met rust zijn gelaten. In Amsterdam-West is vanochtend vroeg een plofkraak gepleegd. Rond half vijf werd een geldautomaat opgeblazen bij een supermarkt die onder appartementen ligt. De zware explosie veroorzaakte een ravage. De automaat werd uit de gevel geblazen en op straat liggen brokstukken. Het is onduidelijk of er geld is buitgemaakt bij de plofkraak in Amsterdam. Bij de dom in Keulen is extra politie ingezet na aanwijzingen over een mogelijk aanslagplan. Vandaag worden alle bezoekers bij binnenkomst gecontroleerd. Gisteravond werd de kerk al doorzocht met speurhonden. Ook bij kerken in Wenen en andere plaatsen in Oostenrijk is de beveiliging opgeschroefd. In Wenen zijn meerdere mensen opgepakt. In Duitsland was één arrestatie. Volgens Duitse media gaat het om aanslagplannen van een islamitische terreurcel. Het weer in het binnenland regenachtig. Later ook op andere plaatsen regen bij een toenemende wind wordt een graad of 12. Morgen eerste kerstdag. De hele dag bewolkt en regenachtig, maar met 11 tot 13 graden blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw warmte kerst. ZFM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 Wilma, dat staat erop Kijk maar, het is een klein klompje Met kleine zeiltjes in top. Hier heb ik voor jou een teddybeertje Voel eens hoe donzig is een vacht En vraag eens een keertje Toeter die beertje, brom nog eens een keer. Nou zeg, dan gaat die te keer. En dit kleine clowntje laat je lachen. <lacht> Verdriet, dat ken je dan niet. Dit kleine pakje is het laatste cadeautje. Kijk maar eens gauw, Het is voor jou. Hier heb ik voor jou een hartje en dat hartje brengt je geluk. Het is voor jou, kleine schatje. Bewaar dus het hartje voorzichtig en brek die niet Heel hartelijk dank, lieve kerstman, cadeau. Die maken me blij U weet een klomp met een zeiltje Dat past zo heel goed bij mij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 Draag uw hartje op mijn eigen hartje, dan gaat het zeker niet stellen.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 ja, meestal is het toch wel altijd een beetje een gezellig kerstboompje. Gezellig uh, kaarslichtjes. Nou ja, ik doe het liever met ledlichtjes, want kaarsen, ja, dat veroorzaak natuurlijk weer brand. CFM Zandvoort, komende uur alleen maar mooie muziek. Allemaal in het teken van kerst. En als opening hoorde u natuurlijk uh, Lieve Kerstman. En een stukje van de extreme winterfeit uh, van 1985 van het Polygoomjournaal. En nu hoort u een stukje met uh, Willy en Wilke Alberti, ook een medley met Kerstmis. Oh. Het alleen. Simpel gebaar, zonder gevaar, allemaal gelukkig nieuwjaar. Nieuwjaar, laat maar komen. Iedereen, joek mijn kromme. Wie het kleine niet is, is het grote niet weer. Allemaal gelukkig nieuwjaar. Ik ga door met quizzen, ja natuurlijk, ja natuurlijk. Ook het komend jaar is het quizen ons koopt avonturen Met werk voor iedereen, dat is wat ik hoop En dit heb hier Geeft weer een rot knal Omdat ik van mijn fiets val Al <laughs> klinkt het ook raar Ik wens u een prettige kerstfeest Ik wens u een prettig kerstfeest En een gelukkig nieuwjaar Ik ben super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 Denny Christian, pseudoniem van Bernard Althoff. Geboren in uh, Bergisch Gladbach op 22 mei 1956. is een Duitse slagenzanger en presentator. Die bekendheid geniet er zowel Duitsland als in de Benelux. En in Nederland is hij vooral bekend om zijn verdiensten als uh, zanger. Hij wordt alom geroemd om zijn uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, die hij bijna accentloos spreekt. U hoort hem nu, Danny Christian, samen met Arnie Jansen en Harnie, met een tochtje op de slee. Oftewel, de sleeride. Hoor je de bellen? Ringeling, ring-ting-tingeling, wauw! Kom mee, het is prachtig weer voor ons sleetofje samen met ja. Dan bij de wel te sneeuw, een kind dat schreeuwt. Kijk nou! Kom mee, het is prachtig weer voor ons sleetofje samen met ja, giddy die giddy die ga je twee, wij met z'n twee. rijdt in een are sleet. Kiriak, kiriak, kiriak, briljant, met jouw hand in hand, glijden we samen door het winterwonderland. Die rode blos op je wangen staat, leuk stad, kom maar, net als de vogels in de kou, lekker dicht op elkaar. De zon is schijnt, wat mooi, de lucht is helder blauw, ja het is prachtig weer voor een steedtochtje samen met jou. Samen op een alles leeg. dag nee, zondag is heel bijzonder, maak je lief, hou mee. Zou van kunnen zingen, maar dan hou ik nooit meer op. Kijk, de gienst, daar maken kinderen een pop. Nou, vind het toch gezellig dat je mee wou gaan. Met zijn beetje, dit beleven is toch veel? Meer Deze dag vergeet ik echt nooit meer mijn hele leven lang. Ik kom nog dichter bij de paarden in het wang. Hoe je de bellen ringeling, ring ting tingling, wauw! Kom mee, het is prachtig weer voor ons die samen met jou. Want wat Kind wat schreeuwt, kijk nou. Kom oh, mee, het is prachtig weer voor een sleek of je samen met jou. Giddy, op, giddy, ga je mee? Wij met z'n twee uitrijden in een arme Versierden wij een boom, dat klinkt misschien wel wat gewoon. Maar als kind vond ik die kerstboom al het mooiste wat er was. I was so zenuwachtig. They had no There of gelachen. Do it alsjeblieft voor mij. Je weet...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 The puppy ball and breast Hey, Jingle Bell Ja, het is gelijk, is een feest voor ons allemaal. Kent is dat iedere daar is eindelijk. December is de maand van het gezin en het huis. Maar in de donkere dagen voor kerstmis moet iedereen er eerst op uit... om op de hoogtijdagen thuis de sfeer van beschutting en geborgenheid compleet te maken. Het is een kwestie van wikken en wegen op de kerstbomenmarkt... welke den het mooist zal staan. En als de keus gemaakt is, wacht de feestelijk verlichte stad. En wachten vooral de winkelstraten met de ontelbare etalages... die proberen zich in de belangstelling te dringen en van kijkers kopers te maken. ...waarbij voor kinderen telkens het wonder tot leven komt. De meeste etalages proberen de kerststemming op de een of andere manier wel wakker te roepen. Of ze werken vast aan de feeststemming van oud en nieuw. Met de champagne van de welvaartsstaat in de koeler van de inflatie. De kerstversieringen zijn voordat ze in de huizen hangen ook al versieringen. En de winkels die ze verkopen stralen in een gloed van licht dat duizendvoudig weerkaatst wordt. Hier is kiezen niet zo moeilijk. En het komt er vooral op aan om die vriesdunne glinsterballen veilig en heel naar huis te krijgen. Het is ook de tijd van de beste wensen voor die beste mensen. En kerst- en nieuwjaarskaarten zijn er dan ook te kust en te keur. Alles en iedereen spant zich in om het feest van het licht voor te bereiden. Men tracht het verblijf van degenen die de straat op moeten om inkopen te doen en het huis te versieren, zo te verangenamen dat een feestelijke stemming niet uit kan blijven in al dat licht dat het donker verdrijft. Koos Alberts uit 1984. Toen volgens mij kon hij nog lopen. Toen zat hij nog niet in de rolstoel. Dat was uh, Koos Alberts met waarom ben ik met Kerspers zo alleen. En uh, daarvoor hoorde natuurlijk weer een, een sneeuwmet. van allemaal bekende artiesten. Wat uh, opgenomen is uh, bij, op volle toeren met Tette Braken. En de kerstboom. Sommige mensen vragen zich af waar komt dat in godsnaam vandaan. Nou de kerstboom is een spar. En geen dennenbal. Daar nou, vergissen mensen zich nog wel eens in... Uh, dat natuurlijk gebeuren, ja, ik heb er ook niet veel verstand van hoor. Maar, maar de kerstboom gaat terug op een Duitse gewoonte die ontstaan is in de 16e eeuw. Luther verklaarde begin 16e eeuw in de, de, de kerstboom tot symbool van de geboorte van Jezus. En eerst stond de boom alleen nog in de kerk. En eind 19e eeuw haalde met, uh, met hem alle, allereerst in de protestantse landen alsnog de huiskamer in. ja en tegenwoordig Hoef je helemaal niet gelovig te zijn, maar de kerstboom ja, die hoort gewoon een beetje bij de kersttraditie. CFM antwoord? muziek. Daarom zit u natuurlijk aan uw radio gekluisterd met allemaal mooie muziek. En we dachten van de vogelartiest. Banke Cornelis, pseudoniem van Cornelis Pieters, geboren in Amsterdam. 16 december 1919. En al daar overleden, op 8 oktober 1993 was een Nederlandse zanger van het Levenslied. En ook hij heeft kerstmuziek gemaakt. U hoort die mankendeles met het mooiste kerstfeest. Als je van huis mag zijn. Voor een kip had je geen poen, laat staan voor een kalkoen. Kind, wees maar blij dat je er allemaal niks van weet. Kijk, je moest natuurlijk wel eens wat versieren. Hoezo, opa? Ja, je was werkloos en altijd slecht bij thuis. Maar je wilde voor je gezin toch wat lekkers voor de kerst. Dus dan gleed er wel eens een kipje in je en peertjes hield ik ook zo fijn, Waarom opa, u die dan? Ja, er viel wel eens een pontje uit de bak. Ja, wat deed je dan? Die stak je in je zaak. <lacht> Kerstmis. Negatief. En dan ging ik naar de wakker en dan zei ik tegen de warme bakkersvrouw, oh, er zitten twee muizen tussen de beschuitbollen. En dan stonden daar de kerststaven en dan draaiden ze zich om. En dan, ging ik, Gauw. en dan ging ik nog even naar de slager. Kijk, het was een grote rotzooi in die jaren. En de mensen gingen dood van zacherij. Je kon geen zin verdienen in je leven van het steunen. En dat hadden we te danken aan Collijn. Je was toen in je crisistijd gelukkig met een kleinigheid. Al was het maar een appel en een ei. Maar dat is je tegenwoordig niet meer bij. Nee. kerstmisje. Ja. Het Een tijd die je niet makkelijk vergeet. Kom op opa, daar gaat niet ja Wat is er meid? Nou, we zouden een klein kansje doen. Nee. Ja, dat hebben we hebben afgesproken. Nee. Jawel, er nee. is dus niks aan. Kijk nou. En 1, 2, 3, 4. En 2, 3. is alles. Nee. Nee, je doe ik niet ermee. Laat me nou maar rustig zitten, want ik ben een oude man. Opa heeft al twaalf jaar zijn AOW. En pikt u nou echt nooit meer wat, kind? Wat een lelijk woord is dat? Het was toen toch een andere maatschappij. Je, je moet, moet maar denken wat voorbij is, is voorbij. Dat je me dat nog durft te vragen. Opa pikt u nou nooit meer wat. Ik begrijp niet wat je van me denkt. Ik begrijp niet hoe ze erbij komen. Maar ik zal het nooit meer zeggen. Nou, speel. Laat ik het niet meer doen. Ik wil het niet meer horen. Ja. ja, dat was muziek van Martine Bijl. Samen met Lee Jongewaard. We waren in 1935. Nou ja. Niet in 1935, maar het gaat over 1935. Het was kerstmis 1935 van Martine Bijl en Lee Jongewaard. Want volgens mij, Martine Bijl, uh, ja... 1935 is wel erg. Uh, ja, dan zou ze nu wel heel oud zijn. CFM Zandvoort, lokaal omroep uit de Badplaatsen Zandvoort. Iedere zondagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... En dat doen we dan met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek... die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Daar bedanken we hartelijk voor. En uh, vandaag, uh, ja, speciale uitzending hè, kersttijd. En uh, morgen is de eerste kerstdag en vanavond is natuurlijk kerstavond. En hebben we vandaag allemaal leuke kerstliederen voor u uitgekozen. En de volgende artiest kan dat ook. Robert, de roepname Rob den Heijs, geboren in Amsterdam op 26 december 1942. Nederlands artiest. Zanger en acteur, die heeft ook een kerstnummer gemaakt... samen met een uh, heel orkest. de ijs met Stop de Cavalry. Stop de Cavalry, uh, dat is ook een, uh, ja, een kerstnummer. Luistert u maar. Mr. President, stuur onze regiment dan namens de democratie. Maar wij zien wel blauw, God, waar is het koud? Snachts bij de artillerie. Ik wil maar zeggen dat ik het heb gehad. Hoe stop je de cavalerie? Zeg ik weer, nee niet nog een keer Hoe stop je de die? Mijn Maria die wacht op mij Thuis is alles nog stralingsvrij Ik wou maar dat ik kon dansen nou Met het meisje waar ik van hou Met kerstmis Knal wat een bom was dat Weer een stad is plat en bevrijd van tirannie Als ik hier ontkom ga ik naar Washington Kandidaat voor presidentie En als ik de baas ben stop dan zo b ik de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 We hebben weer katsen. De tijd voorbij. Dit zijn echt mijn favoriete dagen. Omdat de mensen even stoppen met jagen. Het van twee, als eerste Rob de Nijs met de Stop de Cavalerie. En daarachteraan als laatste nummer van Willeke Alberti met Kerstavond. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u uiteraard vandaag een hele fijne kerst. Avond, kerstavond en de eerste en tweede kerstdag. Ik hoop dat u een gezellige tijd heeft met uh, vrienden, kennissen, uh, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. En uiteraard uh, ben ik er volgende week zondag weer met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. We zijn nog eventjes aan het kijken of we dit programma ook gaan herhalen op, uh, op de zaterdag. Normaal gesproken iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Maar ja, met kerst is dat toch altijd een beetje lastig. Uh, sommige mensen hebben iets van kerst is voor mij. Geen kerstmuziek meer, dus ben ik nog eventjes aan het kijken. Maar in ieder geval, ik wens u een hele fijne kerst. Nog een hele fijne zondag. En uh, maak er wat leuks van. En ik laat u achter met nog een nummer van Willeke Alberti. Met kerst wil ik bij jou zijn. Oftewel, driving home for Christmas. Ik zeg tot ziens en heel veel plezier met ZFM Jazz.